Van acht gewonden is de toestand nog kritiek. Tennister Michaela Krajecek is er niet in geslaagd... de finale te bereiken van het WTA-toernooi in Quebec in Canada. In de halve eindstrijd vloer de Nederlandse in twee sets... van het Tsjechische zaglavova Strikova. Het weerdag nog vannacht trekken de meeste buien weg. Overdag wisselvallig met geregeld regen- Het wordt ongeveer 17 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig, maar de temperaturen lopen wel iets op. Dit was het RMS Journaal dit is Radio 1 PN 47 Het uh, is bijna drie minuten over vier en uh, fijn dat jullie nog even blijven zitten. Ook, want ik zat dus die, uh, dat programma te kijken, uh, Louis Theroux, en, um, uh, uh, in, in L.A. En hij heeft zich dus wekenlang heeft hij, is hij, is hij, is hij mensen gaan volgen. En volgens mij ook een beetje op de Bonnefoy. Hij volgde op een gegeven moment een, een receptioniste van een, uh, uh, uh, ja, van een kliniek... die, die, die zelf ook al, al twee nieuwe borsten had, dat zag je ook meteen... En, uh, en, en, ze, had, en ze, ze moest dan twee bobbeltjes nog weghalen bij de heupen. Dat had, had ze twee, twee love handles, zoals ze het dan zelf noemen. Nee, je mm -hmm. zag ze bijna niet. En meer van dat soort dingen. En ze volgde, hij volgde een Duitse die uh, continu naar één kliniek toe ging om zichzelf uh, uh, uh, weer iets aan te laten doen. En het mooie van de, de documentaire vond ik, is dat je, uh, volgens mij, dat hij wel redelijk blootlegde. Dat, dat het een soort van verslaving was. Mm -hmm. Tenminste, voor deze mensen dan, hè, die hier naartoe gingen. Uh, want, want dan was er iets... Uh, uh, deze, die Duitse wilden bijvoorbeeld wilde een soort van six pack hè, Wat Arnold Schwarzenegger ook had. Dus dat had hij dat gekregen. En uh, toen zei de dokter... Ja, nu, nu klopt het niet helemaal meer. Dan moet je eigenlijk ook nog twee ja. je biceps... Uh, moet je, want anders is het niet in proportie. Dus toen liet hij zijn biceps doen. Ja. Toen had hij dat gedaan. Ja, toen... Die, die, die, die twee implantaten, die gingen toch een beetje die gingen een beetje uit elkaar. Dus moest het gat zo in de, de, oh, de middenrichting. Je blijft dat moest, bezig. Hè? Dat moest ook nog even. Het, is net moest het huis even, verbouwen. Precies. Je blijft bezig. Even gefixt worden. En ik zat dat zo aan te kijken en ik dacht echt. Op een gegeven moment uh, tette ik echt in het, in het oor van mijn vriendin. Van wat, wat, wat is dit voor wereld? En dat dacht ik echt even. Hè. Ik was even weer de boerenkinkel van vroeger. Van wat is het voor wereld dat we continu maar de hele dag. Uh, uh, ons, of niet de hele dag, maar de hele tijd aan ons willen laten verbouwen. En toen dacht ik, de eerste vraag die ik aan Sarayda ga stellen... is een hele persoonlijke Sarayda. Mag ik dat stellen? Oh, heb ja, je, ja, heb je, ben jij ooit naar de chirurgie gegaan En overweeg je het wel eens? Nooit en, dat, en, en overweeg je het ook niet. Nee, nooit, nee. Nee. En het is niet zo dat ik uh, me daar heel dat ik daar heel uh, een soort snop in ben of heel nobel. Want ik maak wel bijvoorbeeld regelmatig uh, doe ik, als ik een nieuw kapsel wil doe, doe ik extensions. Dan denk ik, oh, ik wil nu ik wil nu tien centimeter lange haar. Mm. Dan ga ik daar gewoon kopen. Ja. Dus dat dus <laughs> niet wachten. Te... Nee, dat ga ik niet. Hallo, ja. tijd geld. Nee, nee dus, dus het is helemaal niet dat ik. Um, niet bekend ben met het concept dat je dat je, uh, je kan laten helpen in je uiterlijk... door iets wat niet oorspronkelijk uit je lichaam Of nou ja, die haren zijn niet allemaal uit mijn eigen schedel gegroeid, zeg nee. maar. Nee, maar nooit, nooit. Terwijl ik wel bijvoorbeeld heb. Ik heb nu dus dat ik denk, goh, ik zou wel, uh, ik moet gewoon buikspieren doen. Ik ben iemand die graag veel eet, mm. vreet soms wel. Yeah. En uh, ik sport altijd heel veel en ik dans altijd heel veel. En de afgelopen tijd doe ik het wat rustiger aan met sporten. En dan merk ik dus van, oh ja, je vreet echt veel. En dan, en dan ga ik door dat hele proces heen van, goh, ik moet eigenlijk sporten en zo. Maar ik heb nog nooit gedacht. Weet je, ik kan het ook gewoon weg laten staan ja, Dat kan, bij Dr. Linder ja. zag ik in een documentaire. Dat <laughs> daar kun je gewoon dus, want dat ja. heeft Leroux, uh, Verrouw zelf ook gedaan. Ja. Die, die, die wilde dat zelf ondergaan en er is dus gewoon gaan liggen en dan kwam dus gewoon echt een, oh, een oh, wat was het 500 cc vet kwam uit oh. hem maar wat ik ook zo, ook zo schokkend vond... en misschien weet jij wil daar wel iets meer over... dat, dat, dat dus hij, hij uh, moest dan voor zo'n muurtje gaan staan... en dan gaat de dokter even kijken van wat er, is, wat er mis is met hem. Ja. En dan is, ook, natuurlijk, is er natuurlijk ook wat mis. Tuurlijk. En ik ja. denk ook van, ja, tuurlijk, die man wil geld verdienen. Die ja. gaat natuurlijk niet zeggen, nee, je hebt het zo. Je bent prima. top. Ja. ja, tuurlijk zit er wel wat, daar ook wel en wat bij. Ja, dat hoort nou eenmaal. En het is best wel gevaarlijk, want de moeder van Kanye West... is hierdoor overleden. Ja, ja? Door een liposuctie, door het uh, laten wegzagen. Ja, bedzagen. dat hoor je wel eens. Of, ja. Het is... Het is best gevaarlijk ook. ja, ja. ja, ja. Nee, Maar het is natuurlijk mooi, want ik, ik werk wel met plastisch en soms ook wel op verwijzing van, hè, dat mensen echt uh, ideeën hebben over hun lijf die niet realistisch zijn. En dan is het de vraag in hoeverre gaat een plastisch chirurg daarmee akkoord? Hè? Je, je kunt uh, bijvoorbeeld wel uh, een piemel van 40 centimeter willen, en dat <lacht> is wel, misschien technisch wel te creëren, maar ja, wat, wat zit daar voor idee achter? Hè? Dus, zijn, uh... er, zijn er in Nederland re regels? Natuurlijk zijn daar regels voor. Maar hoe ver gaan mm. die regels? Zeg maar, wat, want stel, uh, mag ik zomaar alles laten uitvoeren wat ik wil laten uitvoeren? Nou, dat zou je eens bij een plastic chirurg moeten uh, informeren. Maar uh, in de ziekenhuizen waar ik werk, hè, weet ik dat de plastic chirurgen daar zelf een, een, een grens voor hebben vanuit hun beroepsvereniging. Maar ook hun eigen persoonlijke ethische grenzen. Hè, van hoe ver ga je mee in, in ja, de wenschirurgie? Hè, want dat wat Is het eigenlijk van ja, iemand kan wel, weet ik het, een hele grote neus willen, of ja, iets wat wat sociaal weer helemaal niet geaccepteerd is, en uh, dan kun je dat wel willen. En een plastisch chirurg kan maar geld willen verdienen, maar die heeft daarin wel zijn grenzen. Ja. Dus, ik, ik wil het deze nacht even hebben over dat we te ver zijn gegaan. Daar kunnen mensen op bellen: 0801121. We zijn een beetje te ver gegaan met het plastische chirurgie. Wat vind jij? Nou, ik, ik moet het even, en dat vind ik moeilijk... maar ik probeer het even in tweeën te splitsen. Want echt vorige week, of de week daarvoor... hadden wij in de show een meisje. Um, en die, had het, die vertelde over haar eigen ervaring. Zij had namelijk uh, altijd al hele kleine borsten gehad. En dat was helemaal niet in verhouding... Zei zij, met de rest van haar lijf. En zij is toen naar Thailand gegaan en heeft daar uh, een borstoperatie gedaan. En zij echt... Ja, en alle schaamte die ik voelde... En, en uh, het ongemak dat ik had met mijn eigen lijf, dat is echt helemaal weg. Dus ik bedoel, ik, ik kan daar natuurlijk niet van zeggen van... Ja, maar dat moet je anders doen. Nee. Of moet je anders willen. Maar voor mezelf denk ik... Kijk, ik denk dat er niks mis is met uh, er goed en gezond uit willen zien. Maar, maar dat, ja, ik denk... Dat, dat er eerst aan vooraf moet gaan... en moet je mij horen. Elke okay, als ik een voetrichting de sportschool zet... dan moet ik een beetje overgeven in mijn eigen mond. <laughs> dus ik ben ook geen held. Maar nee. het moet wel eerst zitten in het gezonder worden van het lichaam. Weet je, ja. Als het gaat over... Goh, ik, voel me, ik voel me te dik, ik voel me niet strak genoeg. Um, je zegt dan van waar ik zelf wat aan kan doen... Ja. ja, dat moet ik eerst doen. Ja, ja, en pas ja, ja. dan kun je ja. overwegen om, om iets door een ander te laten doen. Hè? Want ja. dat is het ook. Sommige mensen zijn te dik. En die, ja, die hebben zoiets, ik wil niet afvallen, daar heb ik allemaal geen zin in. Ja, maar je moet uh, toch de... dat patroon aanpakken, ja, toch, dat natuurlijk. er onder zit, van ja. veel vreten of... Maar die artsen ja. hier, in dit is dan L.A., dus dat zal ongetwijfeld wat extremer zijn dan hier in ja, Nederland. Dat, dat is ook zo. Maar die zeggen ook van ja, je kunt vijf, je kunt vijf uur per dag gaan uh, trainen. Uh, of drie uur, of wat dan ook. Uh, maar je kunt ook gewoon in drie kwartieren even door mij laten fixen. Dat ja. is een beetje wat zij zeggen. Ja, en dat, ja. denk ik, ik... dat is veel makkelijker. Ja, ja veel simpeler. Ja. Maar wel, ik denk bijvoorbeeld bij zo'n uh, meisje... die dan haar borsten laat vergroten. Volgens mij is dat... Ik kan me voorstellen dat zij zich daar wel beter door voelt dan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het na een jaar... Dat ze dan toch nog iets van problemen heeft. Omdat ze ongetwijfeld onzeker was, of vind ik veel. Dat ja. zat er ook onder, dat zei ze. Voelde nou onzeker. ja, dat is denk ik wel iets hè, wat bijvoorbeeld wel gedaan wordt... vaak bij mensen die een maagbandje laten plaatsen. Dat die eerst langs een psycholoog gaan om te kijken van... hey, lukt het die mensen ook om hun levensstijl aan te passen? Want dat is wel belangrijk. Ja. En wat voor motieven zitten eronder om dat te doen? Mm -hmm. Dus ik vind het helemaal niet zo gek... als je een goede samenwerking krijgt tussen een plastisch chirurg en een psycholoog... om te informeren van, hé, hey, wat zijn jouw motieven? En heeft... ja. ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om dat ja. te checken. Want je ziet soms... Dat, dat, je, je, het is altijd een... Het uh, uh, valt mij op... Uh, als mensen dat net iets te extreem en uitbundig hebben gedaan en je ziet het wel eens, bij, bij, bij weet ik veel bij, bekende Nederlanders op, op mindere mate, maar soms ook wel eens in nou, in, in dit soort series van Lu, uh, Louis Theroux, da, dat je dan echt je ziet gewoon wanneer mensen te ver zijn gegaan, omdat ze dan helemaal strak getrokken zijn. Ja, het klopt gewoon niet meer. Het, bepaald hoofd. <laughs> ja, maar ook een soort, kijk, het is natuurlijk zo dat ook een soort onmenselijkheid, ja. omdat als jij net een beetje een gekke knak heb in je neus, dan is dat misschien typisch jouw lukneus. Dat ja, heb je niet. Dat is mijn karakter. Dat, dat, ja, dat, dat, ja. Ja. Ja. Maar, maar... Ja, waar de moeilijkheid zit. Want we zijn op hetzelfde moment wel ontzettend blij met een plastisch chirurg. als, als een, een kind met een verbrand gezicht ja. daar terecht komt. Ja, of Als, als, als ik ooit, uh, ik weet dat in mijn familie zitten. Uh, zeg maar oogleden die dan op een gegeven moment. Hè, nou als, ik, als ik 50, uh, 60 ben, dan kunnen die wel eens net eens te veel te, te ver naar voren hangen. Zeg maar. Snap je dat? Dat, dat, dat, dat overhangende, je. je zoals ja, ja, ja, hij doet. Ja, ja, ja zo kan. overhangende. Hij demonstreert zo. Uh, dat, dat, dat zou ik, dat wel relax vinden als je daar last van krijgt. Ja, dat is wel, wel ja. toch op. En dat is ook ja. plastische chirurgie. Ja, ja, ja. ja. ja. ja medisch, dat is, ja. medisch. Nou ja, dat is misschien wel... Nee. Nou ja, de grens tussen medisch en cosmetisch is natuurlijk ook... Uh, hetzelfde verhaal geldt ook voor de botox. Kijk, ja. ik zeg altijd maar, wacht maar tot jullie ouder worden. <laughs> ja. hey, want dan, ja. dan zie je iets aan jezelf waarvan je denkt, hmm, vind ik niet zo mooi. En je weet dat er wat aan gedaan kan worden. Mm -hmm. Ja, ik zelf heb ook wel eens een beetje botox. Uh, Doet dat ja. pijn? Het doet wel een beetje pijn, maar niet meer pijn als het epileren van je wenkbrauwen. Dus, nee. uh, maar ach, het trekt ja, ik... ook weer weg, toch? Uiteindelijk. Ja, je moet uh, om, uh, om het half jaar. Uh, moet je weer. Hè? Dus, uh... en dat, dat lijkt me wel vervelend. Want dan, uh, omdat je dan ook denkt: van ja, ik, ik, uh, uh, je hebt het ooit een keer laten doen. Dus je denkt van: oh, dat was eigenlijk wel mooi. Dat mm -hmm. stond goed. Dan, dan, dan, dan denk je: ja, misschien... dan ga je weer. Ja, want dan moet je weer. Ja, maar ja, dat is bij de kapper ook zo. Ja. Toch? Dat je denkt: oh, het zat wel erg leuk. Ja, je moet toch blijven gaan. Ja. Dus ja, dat is met dit. Het hoeft niet, maar ja. Ik doe het wel. Ja. ja. Ik weet nu wat mensen thuis van vinden. 0801121 lekker mee meepraten over plaschirurgie. Vind je dat we te ver zijn gegaan? Of denk je van, nou helemaal niet, joh? Kan nog veel verder. 0801121. Leuk onderwerp. Ja, zeker dat het een leuk onderwerp is. 0801 ja. <laughs> ja, voor de twintigste keer rij. Nogmaals een keertje. <laughs> een week. Somebody that I used to know. No, no, I when we were together.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 Als je denkt, hè verdorie, ik was, zat ik net midden in het liedje en toen, ja, net de helft gemist. Nou, niet gedreurd hoor. Zo rond zes uur draai ik hem gewoon nog. Ik zat, uh, ik zat in de auto, uh, Angelique, en, uh, en toen zat ik te denken van, oh, moet ik eigenlijk nog wat doorgaan met het draaien van het liedje? Ja. En toen uh, zei mijn vriendin, die zei van, nee, als je gewoon uh, doorgaat tot de vakantie. Of zei jij dat nou? Dat zei ik. Zei jij, te... ja, het? Oh, ja, maar ik maar, ben niet je vriendin. Maar... Nee, dat klopt niet. Nog niet. No. Wink wink? Nee, helemaal niet. <laughs> nee, maar mijn vriendin zei het ook. Dat zei die dan over het liedje? Oh nee, die zei van nee, ik zou het ook doen. Want, oh nee, want zij draaiden hem continu op repeat. En zo kwamen we er weer uh -huh. op. over het liedje van Godje. Maar dat vond ik een hele goeie wat je zei. Ja, ja. Goed. Um, het gaat over plas chirurgie, plastische chirurgie. Bel gerust als je denkt, uh, daar wil ik iets over kwijt. Ik heb mijn neus wel eens laten doen. Of uh, ik uh, vind het echt belachelijk al dat uh, geprik en gepor in Annemans lijf. Uh, 0801121, 0801121. We moeten het ook even heel even hebben nog <laughs> over conspiracy theories. Want daar hadden we het vorige week over. Ja. Over ge geiten met de Bellman ramp en uh, 9-11 en zo. En uh, uh, uh, toen was ik maandag bij BNN en uh, toen kreeg ik de handjes niet echt op elkaar voor, uh, <laughs> voor een aantal theorieën. Behalve bij jou. Mm -hmm. jij, uh, jij zit er wel in, hè? Ja, ik hou er wel van. <laughs> van dat soort theorieën. Maar, maar je houdt ervan? En je, of uh, geloof je er ook echt in? In sommige geloof ik wel. Of tenminste, dan geloof ik dat het zo kan zijn. Ja, ja. Ik sluit het niet direct uit. Er zijn mensen bijvoorbeeld over 9-11 die zeggen... nee, dat kan echt niet. En dat heb ik niet. Ik heb zoiets wat. het kan wel. Ja, maar dan zeggen andere mensen... ja, hallo, uh, als je iets niet kunt bewijzen... dan kun je altijd makkelijk zeggen van... ja, het zou eventueel wel eens een keertje toevallig kunnen. Ja, maar ik, ik denk dan... als je de redenen erbij gaat halen waarom het zou kunnen... dan het, maakt altijd wel, het is altijd wel logisch op zich. Het is ook logisch dat het niet zo is. Welke maar... vind je logisch? Wat vind je een logische, logische uh, conspiracy Ja, theory? Mensen verklaren me altijd voor gek en worden boos op mezelf. Maar bijvoorbeeld bij 9-11. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat de, de government alles heeft opgeblazen alleen om Irak binnen te vallen. Ja. Maar ik denk dat sommigen dat er wel iets mee te maken hebben. Ja, ja. Die Building 7 waar jij het vorige week over had. Ja, ja die, dat gebouw dat, wat ook naar beneden ja, kwam daar staat Ja, daar staan allemaal geheime docu documenten. Ik denk niet dat die wel expres is naar beneden gehaald. Ja, ja. Ja. Maar ja. hoe zouden ze dat dan gedaan moeten hebben? Want dan eh, vliegen dus twee vliegtuigen mm -hmm. in. Dat is tot paniek, chaos. En dan heeft toch niet de Amerikaanse overheid nog tijd... om even gecontroleerd een gebouwtje naar beneden te laten gaan. Of de oh, komen lager yeah. al in. <laughs> <laughs> maar ja, die hebt ook, want er was nog een vliegtuig, daar bij, uh, bij Washington. Ja, yeah. yeah, Pentagon. Ja, yeah, Pentagon. Yeah. En ik weet niet, heb je die film gezien van, hoe heet die nou? Die Michael... Uh... Myers? Nee. Ja, volgens mij... Nee, die Mike nee, dat, nee dat geen dat Mike, is, Myers. Dat, Mike Myers. Mike Myers is volgens mij een nee, karakter uit... Nee, dat is uh, Mike... van, uh, de, ja. de horrorfilm. <laughs> dus, nee, niet die. Maar een andere film van Un Michael yeah. En die heeft dus die hele theorie uitbedacht... hoe dat dan zou zijn gegaan. Yeah. En die zegt er ook dat, zeg maar, in Pentagon... was niet te vergelijken met een vliegtuig. Het was zo een soort raket. De, de, zeg maar, het was zo'n ronde inslag... Ja. dat een vliegtuig dat nooit gedaan zou kunnen hebben. Dus het leek op een soort raket... die erin was geslagen. Mm. En het, maar het was allemaal zo logisch. En het, het hoeft natuurlijk allemaal niet zo te zijn. Maar nee. hij had wel heel goede argumenten waarom... Dat dan zo zou zijn ja. Het verhaal van uh, kapitein Ortega, geloof je daar ook in? Ken ik niet. <laughs> oh, nee, dat is uh, van de snorkel. Dus, oh! Uh, <laughs> nee, ook grappig. Ja, ik geloof dat, uh, ja, ja. Wel meer dingen. Ja. Nee, ja, heel goed hoor. Nee, maar dat vind ik juist goed. Uh, laten we over iets anders hebben, misschien dat jij daar ook wel even over uh, kunt uh, vertellen. Uh, Plaschirurgie gaat het vannacht oh, over. Yeah. 0800-1121, als je mee wilt praten straks. Uh, zou jij ooit iets aan jezelf uh, willen laten doen? Ik heb tot nu toe altijd gezegd nee. Mm -hmm. Maar ik ben nu 25. Nee. <laughs> nee. Toen je 16 was, zei je nee. nee precies, nee. Ik, uh, ik denk het niet. Okay. Ik, kan het niet met, ik durf niet met zekerheid te zeggen nee, nooit. En waarom durf je dan niet te zeggen? Omdat ik... To, ik ben best wel tevreden. Maar sommige dingen denk ik van dat kan iets beter. Ja, het kan altijd beter, Het kan je, altijd dan, beter, wel, ja. En dat, dat, is, dat vond ik ook een beetje... Heb je dit documentaire gezien toevallig? Nee. Niet, nee. Het, het, het, Dat vond ik ook een beetje het, uh, niet het schokkende, maar wel het opvallende... is dat, dat mensen zo vaak inderdaad zeggen van... ja, uh, tuurlijk, prima, ik zie er oké okay uit. Ja. Maar het kan wel beter. Ja, het is natuurlijk zo. Het kan altijd beter. Ja. Maar... Nou op dit moment in mijn leven laat ik zo zeggen, zou ik het niet doen nee. en mijn vriendjes zijn ook hartstikke blij met wie ik ben. En als ik in de spiegel kijk ben ik ook hartstikke blij, yeah. maar ik kan me voorstellen als alles gaat uitlubberen en dat ik mezelf niet eens kan aanzien in de spiegel, dat ik dan zoiets heb van nou, we gooien even wat, uh, wat siliconen of wat prikjes ergens in. Eens ja. nou. dus even kijken wat Aad ervan vindt. Aad, goedemorgen. Hey. Hey. Hey. Dat hey. <laughs> Hallo. Ja. Aad, heb jij wel eens een uh, nosejob gehad? Een, een noos? Heb jij, wel, heb jij ooit wel eens een keer je neus laten verbouwen? <laughs> ik vermoed Nou, Ik, ik, ik, ik heb wel eens... Anton, moment. Ja. Ik zit nu een Ja. Oh, echt waar? Ben je jarig? Ja, nee, ik was nog jarig. Oké. Okay. Maar ik zou wel eens een iemand anders een kopje verbouwen. Maar... <laughs> ja, maar dat ja, telt dat, dat niet, echt. Dat he? zit niet op. Nee, nee. Nee. Ben... Nee, joh, dat is helemaal niks, joh. Nee? Ik ben, tevreden, ik ben tevreden met mijn uiterlijk. En ik ben ook... Ik ben ook tevreden met mijn geestelijke toestand. Ja. Daar is een van mijn broers die een grafje over maakt. Oké. Maar ik heb er nog verleden week nog een tweede gesprek met je over gehad, over Twente, weet je nog? Ja, ja. Nou, ik heb er alles voor me staan, bij een stukje Hotel Zomerlust. Ja. H-J-M-Mensink. Ja. Rossemerweg 34. Ja, oh, wacht even, want dit snap, dit snap ik natuurlijk helemaal niet... Ik ook Ja, dit snap natuurlijk helemaal niemand, want jij belde laatst nog even terug om te vragen van... Ja, hey, ja, die je, bestaat niet meer. Ken jij een, een hotel, restaurant, etencafé, kroeg in Twente, want daar kom ik vandaan, ehm... Um, um, uh, ja, precies, en dat kende ik. Maar dat bestaat dus niet meer. Nee, dat heb je begrepen, ja. Oh, nou, ja Omdat ik geweld dat wel te op de telefoonnummer. Ja, en daar gaat het niet over. Nee, ja, nee dat, dan... dat begrijp ik wel, maar ik vond het helemaal leuk te horen dat je een tukker was van. Want... <laughs> Dat is te gek. Het maakt een beetje de boeren op de helft daar zo. Dat is een <lacht> nou, mooie bossie. Yeah. Maar reageer op, op het item van je? Ja, ja. Nou, ik zie helemaal niks in om mee iets te laten verbouwen wat dan ook. Zou jij nooit zeggen van nou, uh, op een gegeven moment... Uh... Moment, Anton, ja, Anton. Even je mond te houden. Ik heb even de woord. Hij wel praat gra graag die Anton zeg. Ja, de, de, de een van mijn twee broers die hier zitten. Hier Oké. Okay. Allemaal klootzakken, Maar goed. <laughs> nou, heb je nog wat gekregen op je verjaardag? Ja, een paar planten, maar dit, dit gaat me niet om iets te krijgen, joh. Ik, ik ben ook blij dat er iemand die attentie van me hebt weet je wel. ja Donner was mijn extra die bij me voorziet en nee. Nou ja, nee, daar ben ik gewoon blij, jongen. Ja. Vandaar is het ook Hoe oud ben je geworden? 67. 67? Ja. Echt waar? Echt waar. Je klinkt, echt helemaal, echt je echt je klinkt helemaal niet zo oud. <laughs> nee, dat weet ik wel. <laughs> ik heb alleen nog gespoord in ja. de de voetbal. Ja, maar je klinkt veel. En gitaar ja. gespeeld en ja. 35 jaar gevoetbald. En hoor ik daar nou op de achtergrond uh, klassieke muziek? Nee, dat is volgens mij een en ander zender, maar... Hey. Ah. Die moet ik, had ik uit moeten doen. Nee, nou, helemaal niet. Nou, ik, ik dacht dat het heel mee was, maar nee. dat is helaas. Ik vind het wel ja. mooi, ik zou het wel een keer willen draaien, maar ja. Weet niet wat het is. Maar jij, ken jij iemand die, uh, die wel eens plastische chirurgie heeft ondergaan? Nou, ik kan je vertellen dat ik uh, uh, vroeger in het verleden, uh, hoe heet je het weer, van Witteman, die nou getrouwd is, uh, al jaren met, uh, ja. Met, met Sylvia Witteman bedoel je? Columnist? Nou. Of bedoel je Paul Witteman? Uh, Vanessa, Vanessa. Vanessa Witteman? Ja. Die woonde het over schadenaar. Ah, oh, je bedoelt Connie Breuk over. Juist, kon ja, ze breuk over exact. Ja. En niet verleden dat ze met een ene zilveren relatie en zo. Ja. Nou, ze woont op Wassenaar, maar zo, ja, die loopt spuit en weet ik veel wat in de in de lip in. Ja. Ze heeft ook een, een soort van uh, studio daarvoor. Ja. Nou, dat moeten we allemaal weten, maar ja. Je denk dan niet dat ik er allemaal ga beginnen, of wat dan ook. <lacht> dat nou ja. is Je bent nu 67 uit. Misschien, ja. uh, misschien begint het ook al. Ja, dan heb je ook al wel wat drimpels en zo. Ja. Die kun je dan allemaal op laten vullen. Ja, die krijg. Die, die, die krijg. Die, die krij, uh, ik denk niet dat ik achter <laughs> nee, ik ben. Elk, elke uh, leeftijd heeft verklaring. Ja, uh, dat vind ik ook. Dat ben, nou, dat vind ik wel een goede inderdaad. Want uh, dat heb je natuurlijk niet met uh, als je uh, uh, al je rimpels maar op laat nou, Dan gaat misschien wel het karakter uit je gezicht op een gegeven moment. En dat zie je natuurlijk in enorme extreme mate bij mensen die het echt uh, te veel doen. Die, uh, dan, die, die hebben geen rimpel meer over. Dat is ook zonde. Ja, jong, maar ik bedoel, kijk, voor vrouwen is het natuurlijk zo. Belangrijker dan van mannen, denk ik, is al mijn. Leven. Ja, dat weet ik niet hoor. Want ik zag dus die documentaire afgelopen nacht. En er waren toch ook wel echt veel mannen die, uh, die, daar, die daar problemen met zichzelf mee hadden maar je dat dan? Ja, er waren echt uh, mannen die. Uh, die gingen uh, ook, al, ook al gewoon echt om het half jaar gingen ze iets anders aan zich laten doen. Dat zijn de mannen, volgens jou? Ja, ja, ja, ja, gewoon. Er zijn nee, ook in de, de, de, heel veel. die, ja, ik moet het voorzichtig zeggen. Zeg, een beetje homofiel zijn of wat dan ook. Ja, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Nee, voor mij ook niet. Nee. Ik heb er moeite mee. Maar die lopen ook die handelzetterkloten, weet je wel. Ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat, dat, dat uh, homo's misschien vaak iets eidelijker zijn. Maar dan nog, waren, waren, was dit wel. Dat gewoon, bedoel ik? Ook denk ik, was dit ook wel 50-50 daarin. En, en, dan, en, en, en die, die, die mannen waren gewoon verslaafd aan, uh, aan chirurgie, Dus die wilden gewoon echt. Uh, de, de, dan weer het ene doen. En dan vervolgens gingen ze door naar het andere. En één man, was een Duitser, die had 50.000 euro uitgegeven aan al zijn operaties. Dat is dus niet normaal. Ja, dat is voor mij een maand werk, joh. Nee, hoor. Moet ik willen. Zou jij dat eens zien, denk ik? Ik zou het, denk ik, nooit laten doen. Nee. Maar behalve natuurlijk als je echt, uh, wat, ik, wat ik net zei, hè, als je van die overhangende oogleden hebt of zo, omdat je, omdat je uh, gewoon wat ouder wordt en, en uh, dat zit toevallig in je, in je familie. Dat bedoel ik, dat is dat de charme van het leven. Ja, dat kan een charme zijn, maar het kan ook echt heel irritant zijn omdat je dan gewoon je ogen dichtvallen en je kunt ze dan niet meer open doen of zo. Hè? Oh, dat, als het kijk, een, kijk, een medisch probleem wordt Precies, ja, als het een medisch probleem ja, het wordt, dan, dan denk ik van, nou, dan, dan moet je het lekker doen. Dan ben ik ja, dat mag niet meteen. Dat klopt. Maar in andere gevallen. Maar, maar die... niet voor schoonheid. Nee, nee. Nou, dus ik heb helemaal niks in. Dan dus zijn we het uh, uh, grotendeels eens vandaag weer. Ik raar. kan me voorstellen dat voor vrouwen iets anders ligt. Maar voor mannen uh, zeggen we ons niets niet. Nee. Nee, nee. Ik ben tevreden met mijn gelijfd. En uh, het kan beter natuurlijk. Uh, ja, dat is up en down. Dat is leven. Dat maakt allemaal op uh, ja, en down in het leven. No. Maar dat is, uh, maakt makkelijk met je uit. Aard, dankjewel. Ik wens je nog een ontzettend fijne verjaardag. Dankjewel Luc, en, en uh, een goede uitzending nog. Dankjewel had nog hè? Ja dankjewel, toch Goeie, Luc. Uh, bye bye. Uh, uh, uh. Even kijken wie er op lijn 2 zit. Goeiedag, hallo. Hallo. Ja? Goeiedag. Goedemorgen. met wie spreek ik? Ja, hier ben Ben. Ben, hallo. Ben. Ik weet niet of je uh, de radio aan hebt staan. Uh, als dat zo is, ik zet hem heel erg ja, uit. Ik, ja, ik lig, ik lig, ik lig lekker in mijn bed te luisteren. Oh, nee. dat is echt dat is niet eerlijk hè, want ik kom net mijn bed uit rollen. En dat is niet uh, fijn als je dat dan uh, zegt. Uh, uh, uh, ja, goh, je gaat over uh, de plastische uh, chirurgie. Ja, klopt. Nou, ik ben, ik ben uh, 74 en ik ben uh, zo... Ja, ik zie helemaal geen, uh, geen rimpels, ik ben to, uh, best, best, best tevreden, hoor. Ja? Ja. Het is niet dat je klopt. zegt, uh, ik, uh, ik, ik, ik, mo ik moet er iets laten opvullen of zo? Nee, nee. Hm. Nee, uh, alles, uh, alles is, per werkt uh, perfect. Ik uh, kom uit het uh, oosten des lands... U hebt net iemand, was er voor, net over het Café Restaurant Sommerlust. Ja, Atenstad, ja. Ja, dat is daar al jaren niet meer, dat is vlakbij het, het kanaal. Oh, dat is weg al heel lang. Nou, ja, ja. Er is nog een heel nieuw restaurant, vlak iets verder over de restingpoort, maar aan de rechterkant is toen een heel nieuw restaurant gebouwd. Ja, ga ik daar een keer naartoe. Maar je bent ja? dus niet iemand uh, ben, die, uh, die uh, denkt van, nou, ik, ik ben nu 74. Uh, het wordt maar eens tijd dat ik, dat ik iets aan mezelf ga laten doen, want uh, met sporten... Oh, wat, nee, oh, nu? Je me niet, nee, nee, uh. nee. Oh, god, nee, helemaal niet hoor. Ken jij mensen die, de, die dat hebben laten doen? Uh, of is dat niet uh, in het oosten? Uh, Vrouwen wel, maar, maar niet. Nee, hoe is, de, hoe is dat in het oosten? Want ik, ik kom dus ook uit, uh, uit het oosten. En ik, kan, ja. ik weet nog wel dat toen ik hier uh, in Hilversum ging wonen... Uh, dan, ik uh, bedoel, het is niet dat je in een totaal andere wereld terechtkomt... maar ze zijn hier toch een beetje knettergek soms. En, uh, en, en dan sta je gewoon in de supermarkt en, en dan, en dan uh, is uh, de vrouw achter je... Heeft dan, uh, die, zit, die zit bijna met, met haar enorme borsten in je rug te porren. Omdat ze oh, netjes te groot zijn. Ja, is... Nou, nee, is niet zo prettig dan hoor. Want je sta je ja. daar met je mandje weer de Daar ben ik helemaal niet fysiek van hoor. Nee, <laughs> nee. maar in dit, geval, in dit geval vond ik het niet zo prettig. En dan uh, en, oh. en voor je is dan, uh, is dan iemand die heeft dan helemaal. Dus het is een beetje alsof je soms in een soort van. Ja, een soort Twilight-zone van gekke mensen staat. Hoe is dat in het oosten? Oh, nou. Nou, uh, zo vaak uh, kan ik niet in uh, supermarkt, hoor. Oh ja. Uh, ja, als ik hier kom, uh, ja, gewoon even uh, lekker met die uh, kastjes, uh, kastjevrouw, uh, even lekker gesprekje voeren als dat kan. Ja? Oh ja, ja. Waar maar, heb je het uh, dan over met de kassa, Wat zeg je? Waar heb je het dan over met de kassa, juffrouw? Want je hebt niet echt veel tijd om een goed gesprek aan te knopen. Oh, ben je uh, serieusend. Hm. Oh ja, ja. Maar gaat het... Ja, ja, op... uh, uh, yeah. wat, wat voor een dag als je komt, hè? Ja. Ja. Heb je dan ook een vaste cachère waar je het liefst naartoe gaat? Uh, uh, wat bedoel je? Uh, nou ja, dat je, dat, je, dat je altijd als je. Nou, weet ik veel. Stel je doet op woensdag altijd de boodschappen. Ja, dat altijd, dat je... ja, ga, al, ja altijd naar hetzelfde. Ja, ja he, altijd, dat doe ik ook altijd. Ik ga, he? Ik, ik ga nooit uh, de uh, recla reclameblaadjes af. Nee, dat doe ik nooit. Oh, ja. Ik ga altijd naar hetzelfde. Uh, ja. Dat ja. ja. is niet helemaal wat ik bedoel, maar ja. Hé, hey Ben, dankjewel. Ja, en, ja alsjeblieft. En, uh, nou, slaap lekker verder, zou ik zeggen. Ja, ik ga, ik ga nog even uh, een uurtje slapen, hoor. Ja, lekker. Een uurtje ja. en dan uh, sta ja. je op. Ja. Half zes. Oké. Okay. Nou, Hey, dag goed, hè. Ja. Uh, ja. Nou. Ho hoi, dag. Uh, als je mee wil praten en dan, uh, Het mag gaan over supermarkten. Maar liever over uh, plastische chirurgie. 0801121. 0801121. Als je mee wil babbelen. Als je denkt. Het gaat een beetje te ver. Al die plastische chirurgie. Al het gesnijden, gepor en zo. Hoeft van mij allemaal niet zo. Uh, als je zegt. Uh, nee ja, ik heb juist mijn neus laten doen. Ik ben hartstikke blij mee. En ik sta nu uh, in de wachtrij voor mijn oorcorrectie. Dan mag ook. 0801121. Dit is Tracy Chapman en Fast Car. You get a fast car.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 I have a bigger house and live in the suburbs.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 Radio 1 en we hebben het over plastische chirurgie. Als je mee wilt praten, 0800 1121 0801 121 Als je eens even kijkt, hoor. Teun, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ha Hallo. Zit je op de fiets of op de scooter? Ik zit op de fiets naar huis. Ja, nou, kijk aan. Wat heb je gedaan vandaag dan? Ik uh, ben zelf naar de kermis geweest. Oh, leuk. Ja, hartstikke leuk. In? Heel gezellig. kermis in? Kermis in Westerblokken. Eh, is het niet een beetje laat voor een kermis uh, eind september? Ja, nou, deze kermis is altijd een beetje aan de laatste kant, okay. maar uh, dat mag de pret niet drukken. Nou, gelukkig. Gelukkig. Hey, we hebben het over uh, plasticurgie. Ben jij uh, iemand die daar wel van houdt? Ik ben iemand die daar totaal niet van houdt. Nee? Nee. Hoe oud ben je? Ik ben uh, 19 jaar oud. Oké, okay. ja, dan zeg ik, uh, ik hoorde net uh, wil hè, die hadden we net, ik weet niet of je dat nog meegekregen, maar die was hier, ik weet niet, ik heb geen idee hoe oud ze eigenlijk, maar... Nee, ik denk uh, 30, 30 plus misschien of zo. En uh, nee, ja, ja nu, misschien beledig ik nu. Nee, goed, doe het er niet toe. Nee. Uh, uh, uh, maar die zeggen van ja, als je op een gegeven moment iets ouder wordt... dan wil je dat misschien wel. Maar jij kan je nu niet voorstellen dat je ooit iets aan jezelf zal laten uh, knutselen. Nee, natuurlijk niet. De deze vroeg ook niet. Nee, nou kijk, en dat is ook een beetje wat ik heb hoor. Ik ben het ook met je eens. Uh, dat, dat bedoel, als je ook denkt van ja, je kunt ook best onzeker zijn. Want ik, ik zit nu een beetje op liposuction websites te kijken en zo, En dan staan er ook allemaal van die dingen van ja, ik voelde me al vanaf kind onzeker over mijn heupen. Dan denk ik ja, mensen hebben nou helemaal heupen. Ja, maar dat is natuurlijk de trend van tegenwoordig hè, maar dat is onzeker over te zijn. Ja, onzekerheid is gewoon een trend. Ja, ja. Nou, ik denk dat je daar Alles Allemaal horen. Ja, nou ja, de, de, de, de, ik denk dat er best wel mensen zijn die zeggen: van ja, dat is te makkelijk, Teun. Maar ik, ik ben het wel stiekem wel een beetje met je eens hoor. Dat het ook wel, mensen laten wel snel iets aan, zich, aan zichzelf doen. Ja, kijk, er wordt natuurlijk heel veel gesproken tegenwoordig over het uh, lichaam, uh -huh. en uh, vooral over die rolmodels. Die laten ze zien op tv en dan worden mensen onzeker. Vandaar dat het die trend is. Ja, ja. ja precies. Omdat mensen doen het gewoon na eigenlijk. Ja, mensen proberen uh, zich, ja, zich, na te doen van de Tweede Ja. Nou, ik had het dus uh, dit onderwerp komt omdat ik zat van, van uh, gisteren te kijken naar een, uh, naar een documentaire van uh, Louis Theroux. Nou, ja. Toen zat jij in, uh, in de draaimolen, maar uh, die was toen op de. Ja, nee, nee, nee, dat beginnen we niet meer aan. <laughs> maar dat, dat, ging, dat ging hierover. En, uh, ja. en die zei ook van ja, eigenlijk houden de plaschirurgen uh, uh, of cosmetische chirurgen, die houden het een beetje in stand. Omdat zij natuurlijk, zij uh, maken mensen eigenlijk. Zij, zij zorgen ervoor ja. dat, dat, dat vrouwen grotere borsten hebben. En dan denken veel andere vrouwen ook weer van ja, blijkbaar moet dat of zo. En die willen ja, dat een ook soort weer. Dat is een soort ja, een soort competitie, een soort cirkel waar ze dan in terechtkomen. Ja, het is net als met de mannen elkaar vergelijken natuurlijk. Alleen de mannen de vrouwen doen dat met hun lichaam. Ja, nou ja maar dat, dat zei Aad net ook al. Die zou ik, van, ik kan me niet voorstellen dat mannen dat doen. Maar mannen doen het schijnend dus ook echt, ik denk al uh, wel 30, 40 procent van, wow. van de ingrepen worden gedaan door een man. Dus ja. Dat, dat is mij niet bekend. Ja, het zou kunnen. Je bent lekker aan het fietsen, dus uh, dat komt bij jou natuurlijk vanzelf. Maar je kunt, als je zou willen, uh, bij, uh, bij uh, dokter Schumacher of welke andere kliniek dan ook. Kun je gewoon een sixpackje laten implanteren? Ja, maar dan kan je dan ook gewoon naar de sportschool gaan. Ja, maar dat, dat duurt dan weer een jaar hè, voordat je dat dan hebt. Ja, maar heb je in ieder geval wat gepresteerd? <laughs> Eigenlijk, als je het laat zetten, dan is het vals spelen. Ja, ja, ja, dat vind ik ook wel een beetje. Hoor. Ben ik wel met je eens. Steun, dank je wel, hè? Ja, graag gedaan. Fijne avond, hoe, mijn hoeveel, hoeveel kilometer moet je nog? Uh, ik moet nog een klein stukje, anderhalf kilometer. Nou, ah, is wel lekker hè, zo een beetje, over, over, een beetje door de weilanden heen kan ik me zo voorstellen. Nou, heerlijk. Ja, toch? Eigenlijk ja. een beetje van mijn dronkenschap af ja. lekker. Uh, op ik moest, moest vroeger ook altijd acht kilometer naar huis toe fietsen. En uh, nou, dan kom je lekker nuchter thuis. Nou, dan hebben we in ieder geval wat gemeen. <laughs> Precies. Hey, tuin te goed hè? Ja, Werks nog. Yo, hoi. Hoi, hoi. Uh, even kijken, dan gaan we naar Daniel. Goedemorgen, Daniel. Eén hey, goeiemorgen. Hallo, we hebben het over plastische chirurgie. Uh, naast het feit dat het een moeilijk woord is, is het ook een leuk onderwerp. <laughs> wat vind jij ervan? Nou, ja, ik vind het een, een top onderwerp. Ik heb dat net ondergaan, dus ik denk, ja, ach, laat ik even hierover bellen. Ja, wat, wat heb je ondergaan? Nou ja, dat six-packje waar je het net over had, die heb ik ondertussen. En de penisvergroting heb ik ook maar gedaan. <laughs> ja, ja, ik geloof er helemaal niks van, Daniel. <laughs> nou ja, dan niet. Je, je mag langskomen. Ik lig je in het meander. <laughs> in het wat lig je? In het Meander. Wat is dat? Uh, dat is een ziekenhuis vlakbij Utrecht. Oh ja. En, en daar... Het Meander Medisch Centrum. Oh, dat, ja, maar daar gaat ze toch geen penisverlenging laten uitvoeren? Uh, nou ja, uh, je mag er nu langskomen, dan kun je me zien liggen. Ja, maar dat kan niet, ik ben nu aan het werk. Maak eens een foto. Uh, ja, dat is goed. <laughs> Zet hem maar op je Twitter. Ja, dat is goed, weet je wat zetten? <laughs> ja, nee, maar je kan toch naar ons twitteren? Dat kan, dat is goed, dan Ad, doe ik dat zo even. Ed Luke, ik ben heel benieuwd wat we binnen binnenkrijgen. Het lukt. Is prima. Zou even doen. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel, hè, Daniel. Hé, hey, tot zo, hè. Ja. Goed. En die weetjes. Hallo, goeiedag. Met Luc spreek je van BNN? Hoi, Luc. Met Kees Oosterhoek. Hé, hey, Kees. Moment, Kees. Oké. Okay. Niks zeggen. Niks aan het handje. Er is niks aan het handje. Ja! Daar ja. is... Heel leuk. Daar is Kees. Ah, gelukkig geest. Goedemorgen. hè? Ja, gelukkig heb ik ook verstand van een platje. <laughs> ik had niks anders verwacht. Nee. <laughs> ben jij uh, iemand die, uh, die uh, iets aan zichzelf zou willen laten veranderen? Nou, als het zo zou zijn, zou ik het niet vertellen. Want dan is het, uh, Hij heb je ook weer verklapt, Ja, dat is waar. Dat is maar waar. ik had een uh, vriendin en die, uh, ja, die dacht dat het wel mooi zou zijn... om iets grotere borsten te hebben. Maar die sporten nogal veel, dus die dan heb je ook weinig vetweefsel. Dus ja. Dan, uh, dan kan het niet. Nee, dan kun je dat beter niet doen. Want dan je... Het past de... niet bij elkaar. Nee, precies. Want en dan... volgens mij ben je ook het gevoel kwijt uit je borst. Dus toen heb ik uiteindelijk aangeboden om een uh, handverkleiding te laten uitvoeren. <lacht> Wat <lacht> een is ook weer. Ja. Ja, <lacht> hey, Maar ik vind uh, die verbouwingen netzaken met een huis. Ja. Als je iets doet in je huis, dan moet het eigenlijk zo zijn net of het altijd zo gezeten heeft. Ja, ja, ja, dat... En dat vind ik bij Margriet Eshuis en Monique van der Venner, dan de, Venn de mond niet meer. Nee, daar, daar, daar zie je aan dat, uh, dat, dat ze iets hebben laten uitvoeren. Ja, een lippen, lippen net iets te groot en zo. Ja. En uh, bij de meesten, als ze dan gaan lachen, dan loopt het helemaal uit de hand. Want dan gaat dat hele gezicht, dat, uh, dat komt een soort in de stuip te zitten. Ja, nee. je hebt ook die uh, uh, actrice Julia Roberts. Die heeft ook, uh, die heeft ook uh, die, die, die, die, ik weet niet precies wat zij doet, maar zij heeft een voorhoofd. Ja, volgens mij gemaakt van, van glimmend beton, ja. en, uh, maar daar zit geen beweging meer in. Oh, zonde. Ja, zonde. Ja, nou, dat, is, dat is het ook ja, een beetje. Ik volgens denk... mij krijgen ze ook nog een probleem. Als ze dan echt ouder wordt, mm -hmm. dan, zit dat, ja, dan kunnen ze het weer, misschien weer laten veranderen. Ja. Maar ze spuiten dat gezicht dood in. Ik denk overal waar je siliconen in plakt, daar is ook het gevoel weg. Ja, hè, ja. De normale zenuwreacties in je gezicht. Ja. Ja, ik, vind, ik vind het echt, uh, ja, ik moet altijd wel een beetje om lachen. En dan denk ik ook, hoe zou dat nou gekomen zijn? Ja, zoals de Monique van de Ven krijgt natuurlijk ontzettend veel commentaar op alles wat ze doet. Als ze bij wijze aan de neus zit, dan komt daar weer commentaar op. En ja. Ja, als ze dan steeds wordt, ja je begint ook ouder te worden. Ja, ja nou dus dan doe ik dat toch. Dat ze een beetje uh, van, van, van ons uit, zeg maar, als, als, uh, als kijkconsument, een beetje in die, die rol worden gedrukt. Van nou, moet maar. Ja, misschien wel. Want, ja, ik denk, ik zelf zoiets heb een nou, als je ouder wordt, dan, dan, dan, dan moet je niet meer zo'n hele vol uh, Italiaanse taartdoos hebben. Of zo, nee, moet nee, het moet allemaal wat uh, losser worden. En, ja, ja, het is toch een pas, beetje vreemd altijd. En, erbij en zo. Ja. ja, want dat is ook een beetje... we kunnen nu natuurlijk ook niet meer terug. Nu, inmiddels zijn we eraan gewend dat, dat, uh, dat, dat mensen dat uh, kunnen doen. En ik ja. kan me niet voorstellen dat dat ooit uh, gaat stoppen. Maar het zou wel mooi zijn als er een soort van trend komt... dat, dat uh, ja, weet ik veel, ouderdom weer inkomt of zo. Ja. Dat, ja. Dat, dat je het gewoon weer kan zien. Een gekke ervaring was ook dat ik ooit uh, bij een strandtent zat Er zaten zes meisjes aan de tafel. Ik denk allemaal kappers. Je had het alleen maar over dat ze allemaal weer hun borst hadden laten vergroten. Wanneer heb jij het gedaan? En dat. en dat was dan ook het gesprek, weet je wel. Echt van die soort kapsters of zo. Yeah. Yeah. Ik zeg kapsters, maar uh, ja, ze zaten er gewoon hopeloos in verzeild, zou je kunnen zeggen. We yeah. helemaal niet meer over... Uh, of ze zelf nog iets leuks hadden of zo. Of en ik kan me voorstellen dat, dat er misschien één van hen ook daadwerkelijk... Uh, weinig zelfvertrouwen heeft gekregen en daarom dacht van... ik ga een bosver bosvergroting doen, want ik heb het nodig. Maar volgens mij zijn er ook wel een aantal van geweest die gewoon dachten... nou, dan ik ook maar. Ja. ja. Vind je dat het een beetje, omdat dat een beetje de vraag hè, van, van deze nacht... vind je dat we te ver zijn gegaan? Ja, ik, vind, ik heb niks tegen kleine, kleine ingreepjes of zo. Vroeger gingen ze als iemand een beetje flappen dat had, ging, moest dat ook gelijk plat en zo. Tegenwoordig laat ze dat gewoon zitten. Dan krijg je een beetje een karakteristieke kop. Ja. Kan ook te erg zijn, maar ja. Ja, ik vind dat wel een beetje te ver gegaan. Beetje wel, hè? Ja, je bent er wel een beetje ja, ernstig. werkt bij mij altijd op mijn lachspier. Als ik die mensen bij ons in de PC zie, dan zie ik, het, dan denk, oh die is er ook verbouwd. is dus dat... Die moeten dan soort jong blijven, maar dat werkt precies averechts uit. Ja, ja, nou ja, dat is het ook. Ja. Ja, je poppen je, worden toch. Ja, je kunt inderdaad, en dat is een beetje het, het, het punt. Je kunt inderdaad vaak niet meer zien hoe oud mensen zijn, maar je ziet wel, die zijn wel ouder, alleen willen, uh, willen er gewoon niet aan. Dat, je nee. nou, uh, ja, dat, dat zie je dan vaak inderdaad. Dus ik denk dat het ze te ver, dat is een soort uh, lege huls. Het ja. gaat uiteindelijk ergens andersom. Of je, uh, ja, misschien of je grappig bent, of je iets te vertellen hebt, of je gezellig bent. Ja, nou ja, uiteindelijk uh, gaat het... Uh, ja, dat is, het is wel een heel plat cliché waar we dan in eindigen. Maar het, het gaat uiteindelijk niet om het huiselijk. <laughs> uiteindelijk niet, nee. nee. Kees, wat een, uh, wat een uh, enorm nuttige bijdrage deze keer. Niet dat je een anders, <laughs> uh, anders nooit nuttige bijdrage hebt, natuurlijk. Uh, door, uh, je, hebt een, je hebt een eigen jingle, dus dat zal wel, maar, ja, uh, maar toch... Nee. Ja... Ik, nou, ik vind, goeie, het is ja. altijd ook uh, midden in de nacht voor mij, dus is, soms valt het ook niet helemaal mee. <laughs> nee, je doet ook mee gewoon je best. <laughs> ja. <laughs> ja, okay. ik een, een pootje luisteren, Leuk, <laughs> Heel dan. goed. Oké, hey, ja. slaap lekker straks, hè. Oké, okay, dus doei. Doei. Uh, Christian, goedemorgen. Oh, goed. Ja, hallo. Hallo, goeiedag. Hey, vind je het goed als ik je over drie minuten even, even spreek? Nou ja, dat is prima. Blijf even lekker hangen en draai ik even een plaatje. Ja, draai even een mooi plaatje. Oké. Oh, Excuse me, mister. Just wanna keep things real. Excuse me, sister, but this is how I feel. To be natural, not artificial. To be fantastic, but not to be plastic like fantastic plastic people. Fantastic plastic people. Fantastic people, fantastic plastic people, artificial and hypocritical, they look authentic, but it's only cosmetic, they look original, but it's imitational, they look identical, but it's not organic. Plastic really people. MUZIEK Een keertje moest ik invallen op, uh, op Radio 6. Mocht ik allemaal liedjes draaien en zo, hartstikke leuk. En toen uh, draaide ik een plaatje van Jimmy Cliff. En toen heb ik verteld uh, dat, uh, dat mijn eerste kennismaking met Jimmy Cliff... dat dat Hakuna Matata was uit The Lion King. En uh, uh, nu vond ik dat zelf best een leuk verhaal. Ik dacht, nou, dat is leuk dat uh, de mensen dat weten. Uh, maar dan moet je op Radio 6 niet zeggen. Nee. Dan, uh, ja, dat is toch beter als je dan het volledige oeven van Jimmy Cliff kent... en dan een of andere vage album trekt dat dat dan je lievelingstrek is. Maar niet Hakuna Matata. Uh, Christian, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ken jij Jimmy Cliff van Hakuna Matata of ook van andere liedjes? Mm, ik ken ze van geen van beiden eigenlijk. Echt? Ken je Hakuna Matata niet? Ja, Hakuna Matata ken ik wel, maar niet van Jimmy Cliff. Ah, oké. Okay. Volgens mij is dat van Jimmy Cliff. En John had het gezegd. Ach, daar gaat het ook niet om. Het gaat niet over Hakuna Matata. Ik, wil zeggen, ik geloof, ik geloof het woord dat je geloof de woorden die jij Gelukkig. Hey, het gaat over plaschirurgie uh, deze, deze nacht. Uh, ervaring? Uh, ja, ik heb een ooglidcorrectie laten doen. Mm -hmm. En ja, die is wel gelukt, ondertussen. Ondertussen? Ja, nou ja, je loopt, uh, als je dat gedaan hebt, dan loop je twee weken met hele dikke oogleden rond. Ja. Dus eigenlijk net alsof je heel weinig geslapen hebt en je heel weinig kan zien. Ja, ja. en maar na twee weken dan... Uh, dan, ja, dan gaat dat beter. Oké, okay, want had je het nodig was het, uh, of was het echt iets cosmetisch dat je dacht van nou, het, uh, ik vind het voor mezelf mooier? Nee, ik was bij de oogarts geweest en die zei van, nou ja, um, als je er nu nog door mee blijft lopen, dan zie je zometeen echt helemaal niks meer, zeg maar. Ja, ja, want dan vallen de oogleden eigenlijk over je ogen heen. Ja, ja inderdaad. Dat, is, dat, is wel, dat, is, dat komt wel vaker voor, toch? Volgens mij, ik heb het idee dat het bij ons in de familie ook uh, zit. Ik heb er nu nog geen, helemaal geen last van, maar het kan zomaar voorkomen natuurlijk op een gegeven moment. Nou ja, inderdaad. Uh, het werd maar aangeraden en ik bedoel, mijn vader heeft dat ook gehad, dus hè? Ja, ja, ja. Nou ja, niet zo gek dus. Uh, maar uh, had je het idee, dat, dat, dat vond, je het, uh, vond je het gek dat er, dat er zoiets aan, aan je wordt uh, gedaan? Want dan, dan zie je er toch, waarschijnlijk niet heel veel, maar je ziet er toch een beetje anders uit ineens. Ja, uh, weet je, het zijn, het zijn mijn oogleden. Mm, ja. Die, en, en het blijven je oogleden. Ja, ik was wou door. ik bedoel, wie legt daar nog? Ja, ja niemand. Dat is ook zo. Is ook zo. Dit deed je dan omdat het gewoon uh, even medisch nodig was. Heb je heb je ook wel eens uh, overwogen of zou je ooit overwegen om iets aan jezelf te laten doen uh, de, de, de, naast medische ingrepen? Uh, nou ja, medische ingreep zou wel uh, fijn zijn. Ja, precies. Maar waar zou je dan iets willen laten verbouwen? Nou ja, als mijn lul 30 centimeter langer kon worden. <laughs> nou, 30 centimeter langer lijkt me wel erg veel. Want dan zit je... Nou ja, ja hey, uh, dat, je dat, je dat is toch exact twee keer de helft, dacht ik zo. <laughs> Goed. De, heb je, eh, jeetje, wat, met, met, waarom gaat het toch altijd over piemels deze nacht? Ja, ik vind het... Ik, vind het dat, ik denk, ja... Ik hoorde dat zo van de vorige mensen die belden. Ik denk, ach ja, laten we op die lijn doorgaan, hè. Ja, ja, nou ja dat mag ook wel. Ik vind het prima allemaal. Maar ik uh, ik wil zeggen, jij, jij krijgt er waarschijnlijk exact hetzelfde voorbetaald, dus hè? <laughs> Hoe bedoel je? Nou ja, ik bedoel, het maakt niet uit waar we het over hebben. Ik bedoel, jij krijgt gewoon hetzelfde uurloon. Ja, dat is zo, joh, ik zit hier lekker... Ik bedoel, we, we, we, we, we, weet je, we kunnen het over bomen hebben, over gras hebben. Ik bedoel, <laughs> dan maakt het allemaal niet uit. Jij krijgt gewoon hetzelfde uurloon. Maakt allemaal niks uit. Sterker nog, als er gewoon, als ik gewoon, uh, als we gewoon uh, leuke mensen bellen... Dan, uh, dan hoor ik daar waarschijnlijk in mijn evaluatiegesprek uh, een paar weken niets over. Totdat op een gegeven moment mijn baas zou zeggen, waarom heb je het nu al 13 weken over bomen? <laughs> maar ja, euh... ja, Nou ja, ach. Ach. De, ja, er was, was ooit zo'n moment, die zei, bomen zijn, zijn, zijn relaxed. En ja, ik heb vanavond al meerdere mensen bomen zien knuffelen, ik dacht ach. Ach ja. wat heb je gedaan vandaag dan? Uh, ik heb een beetje bier gedronken, dacht ik zo. O, waar ben je geweest? Ik ben Ja, natuurlijk vroeg ik me eigenlijk ook een beetje af. <laughs> Je, je, ik, ik, ik hoopte eigenlijk een beetje stiekem dat jij me dat kon vertellen. Want jij krijgt ervoor betaald, want dus ik moest ervoor betalen. <laughs> maar jij bent dus ergens geweest, maar je weet niet meer precies waar. Nee, dat weet ik niet. Eigenlijk niet helemaal meer. Maar jij krijgt ervoor betaald om mij te vertellen waar ik geweest ben. Oh, nou, eh. Uh, uh, misschien ben je op de kermis geweest, teun? De, de kermis. Nee, daar heb je allemaal toeters van bellen. Die heb ik niet gezien. Waar kom je vandaan? Um, ik kom net van rechts. <laughs> nee, maar ik bedoel, zeg maar meer in het algemeen. Waar woon je? In een in huis. In waar het het huis. En waar staat het huis dan? In Holland. En waar, welke plaats? In de plaats. De plaats is, uh, is in Amersfoort. Ah, oké. Okay. Nou, dan ben je. Ja, dan, uh, dan ben je. Of. Uh, ja, jeetje. Amersfoort. Ben je in ja, ik, zie, ik, zie, ik sta hier voor zo'n bord, maar ik zie het ook niet op het bord staan. Woon je in Vathorst? Nee. nee. Nou. Ik woon, ik woon midden in het centrum. Nou ja. Nou, dan, uh, dan ben je misschien in het centrum geweest vandaag. Dat zou goed kunnen, maar is er een vraagje. Ja. Ik zie hier een wat staan, daar staat op Utrecht of Eindhoven. Ja. Stel dat ik terug wil naar Amersfoort, waar moet ik heen? Eindhoven. Eindhoven. Oké, ik loop alvast die kant op. Ik bedoel, jij krijgt toch hetzelfde muur betaald. Ik bedoel, als ik zo meteen thuis ben, dan hangt het wel weer op. Oké, tot later hè. Spreek je zo weer. Doei. Doei. Hoe lang die blijft hangen deze, Christian? En of die in Eindhoven aankomt. Dat is ook wel interessant om te doen. Als je nog iets wil vertellen over plastische chirurgie. Ah, Christian, even opgangen, zie ik. Als je daar nog iets over wil, kwijt wil. Of over andere dingen, dan mag ook hoor. Uh, dan moet je nu even bellen. 0801-121-0801-121. En het is een speciale crack de playlist vandaag, want jij bepaalt welke liedjes we gaan draaien. Dat is straks. When the rain is blowing in your face. And the whole world is on.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 I go hungry, I go black and blue I go crawling down the aisle Adel en Make You Feel My Love hier in 4.7 op Radio 1. Zometeen praten we verder over onder andere plastische chirurgie.